BB en de Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie had fluffel. Nou, ik ben dus met die toneelknecht gaan praten en met de kleerster. Ach, geloof het hm. of niet. Ik hoefde helemaal niets moesten verzinnen. Niemand vroeg me wat. Hm. Hoe is het? Dat? Hm. Het liet er compleet koud wie ik was en wat ik eigenlijk kwam doen. Maar informatie over de dagelijkse gang van zaken kon ik wel vergeten. Ze waren nog veel te veel met die uh, Ellen van Hees bezig. Hoe onverwacht dat allemaal gegaan was. Mm. stel je voor, ze stonden met z'n allen klaar. Achter het uh, gesloten doek dus, hè. Want het stuk gaat verder met waar mm. ze voor de pauze gebleven zijn mm. natuurlijk. Dus ze vormen weer hetzelfde tableau vivant. En die Ellen komt maar niet opdagen. Nou, ik ze gaat kijken. En daar ligt ze, in de kleedkamer. Het hart, hè. Wat een zwak hart. Hm. Niet dat ik weet. Hm. Gek hoor. En toen? Nou, die brandweerman... ...moet altijd een brandweerman aanwezig zijn bij zo'n voorstelling... Deze. ...nou, die begon zwaar een hartmassage. Had hij pas geleerd op een cursus. Maar het was al te laat, hè? Ze was goed dood. Verschrikkelijk en zo onverwachts. Ik loop al een hele tijd mee, een hele dat die tijd. En Integerende ja. vrouw. Zoiets? Tja, ik heb Ellen van uit de buurt nog zien maken. Het is een groot verlies. Ik kan het maar niet verwerken dat ze zo ineens dood is... Nou, die Toos, hè, zo heet die kleedster. Nee, ik ken haar al jaren. Je weet altijd alles af van iedereen. Ja, wat wil je, de hele leven aan toneel? Heeft alle kleedkamers van onder tot boven gezien? Ja, die heeft zich wat laten pakken door acteurs, hoe dacht je? Nou, die is o oh zo discreet natuurlijk. Ze heeft zelfs zo'n kluit boter op haar hoofd. Dus van Toos weet ik niks wijzer. Nou, luister. Sommige mensen, ze hebben nergens respect voor. Overal maken ze grapjes van. Ze nemen niets serieus. Ze is nog niet eens begraven. Dat zloeg op Jimmy Jimmy, ja dat is de toneelknecht Die horen jullie straks Dat is een type Toen ze maar niet opkwam Terwijl ze altijd zo stipt is Ja mevrouw was heel precies in die dingen Daar beleef je vandaag de dag wel anders Die jonge meiden, die rommelen maar wat dan, Die vergeten alles, moet je steeds nalopen Alles achter zijn aandragen Maar bij mevrouw van Hees hoefde dat echt niet hoor Die zorgde zelf over alles Dus, nou ja, to toen ze maar niet opkwam Ik ben maar even gaan kijken Waar ze bleef dan ja, lachen, ze. Hart, zeggen ze. Ja, maar ze had nooit wat gehad van haar hart. Nee. Maar ze gebruikt ook niks. En ja, ze lopen van die actrices rond tegenwoordig, die, die, die, die slikken vetmiddelen en zo, Snapt u? Dat is niet goed voor het hart, zeggen ze. Maar mevrouw deed die dingen niet. Ja, nou ja, toch de hart. Dat het zo maar kan gebeuren, ja. nee, Dus je niet veel, hè. Ellen van Hees was alleen in de kleedkamer toen ze die hartaf hadden. Ja, iedereen stond op toen, hè? Ze is er gewoon op de dode eentje tussenuit geknijpt. Ja, ze had een eigen kleedkamer. Ze had ze altijd als ze niet op was. kantine was niks voor haar. En behalve Anton liet ze niemand in de kleedkamer toe. Maar ja, die, die oude, die mocht af en toe ook een praatje komen maken. Ton Karsen bedoel ik. Ton Karsen? Wacht, ja, dat, dat heb ik ook ergens, hoor. Even kijken waar dat je ook al eens ziet, hoor. Cent. Hier, ik. Inderdaad. ja. ja. Ik ben namelijk gewend, ziet u, om in de pauze met haar een praatje te maken. Dat is onze vaste gewoonte geworden. Dan klop ik bij eraan en dan babbelen we wat. En dan gaf ze geen antwoord en dan klopte. Dus ik dacht dat ze er niet was. Ik ging op het toneel kijken, daar was ze niet. In de kantine ook niet. Ik kon haar nergens vinden. Geschrikkelijk. te ben ik dat het is misschien juist, toen ik aanklopte... ...dat ze toen die hartaanval had. Ja. Zoiets kun je toch niet weten. Anders... ...anders had ik hem misschien nog kunnen redden. Nou, hij is een echte schat, die donkers. Zo'n mooie oude werden ze mannen. Nou, en nou, yes. Jimmy, ja, nou, hè? die nam geen blad ben. voor zijn mond. Aan hem heb je vast al wat, teren. Even kijken, hoor. Ik ben het zo goed in Hier eigenlijk zitten... Nou, eens, uh, ja, is over de dode niks te goed, maar een secreet was het. Zo? Zo hard toe, toen hij ik straks op de keien. Oh, ja? Yeah? Ik kon dat bloed tot drinken. En die van Eck, die mag dan wel directeur zijn, maar zij deelde de lakens uit. Mm -hmm. Mm -hmm. Die tante had het mooi bij zijn ballen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij deed precies wat zij wou. Dus ik kon maar beter ja, mevrouw van Hees, en nee, mevrouw van Hees zeggen, anders... Uh... Maar ja, ik kon mijn bek natuurlijk weer eens niet houden. Had ik namelijk nou geweten dat het loerde de pijp had te gaan. Ja, Goeie. Afijn. Ik ga de ww in, maar zij had de grap. Ja. Nou, heb je je gefaald dat type? Ja. Hier komt een stukje wat Ja, vast wel zou interesseren. Wel... Ja. Wat daar hoge onkosten. Laat me niet lachen. Neem dit bijkoen naar boven, de helft ervan bestaat uit stuk oud decor van het ander toneelstuk. Als alles bij elkaar meer dan 10 mil heeft gekost, nou, dan is het veel. Zo, dat maar is. die van Echt blijft altijd maar zeuren over rekeningen tot 80 mil. Ja, dat schreeuwt niet. Eh, tot nog heb ik mijn bed gehouden. Ja, voor mijn baantje. Maar nou... Ja. Hoe klinkt het? dat? Dat klinkt heel interessant. <laughs> dat dacht ik ook, ja. Oké, okay. dus wat die hoge onkosten ja. betreft... Ja. Al die dure manuren voor het decor, zoals die schat van elkaar op, Dat, dat moet dus niet? nogal meevallen. Ja. Als we die toneelknecht geloven kunnen. Ja, waarom zou je niet He? geloven? Als ja. iemand heeft de pet in, omdat hij ontslagen wordt, dan dus ja. neemt hij geen blad voor zijn mond. Waarom zou hij liegen? Als ja. dat valt op na te gaan. Zeker, zeker, zeker. Dat ga ik wel doen, hoor. Kijk, nou, ik heb nog meer, hoor. Moet je hier maar eens naar luisteren. Even kijken. Even hier, hoor. Hier. Stel je voor. Dat mensen we ook nog even ja. ons wat gaan veranderen. Ja, Hoe vind je die? Nou? Wie is dat? Willy schijnen. Nou, die had er ook best voor uitkomen dat hij niet bepaald rouwig was over die plotselinge door van vernellen van heef. En dat is overigens een raar mannetje. Nou, luister zelf maar. Ja, en toen was dat gefliktvloor met die Anton ook ineens afgelopen, dat begrijp je. Hm. Ons repertoire veranderen of vraag ik je. En een zo in de kleedkamer. Ja, want die twee die krijgen ruzie. Hoi? Je kon ze door het hele gebouw horen. Haar tenminste. Want Anton, die is niet gek. Die wou ons repertoire bij het oude houden. Gelijk had hij. We beginnen net een beetje naar de rode cijfers te komen. Een avondje plezier, dat komen de mensen bij ons halen. En daarom heten we ook zo. Het theater van het plezier. Ja, toch? Ze weten wat ze bij ons verwachten kunnen. Maar Ellen met de capsules, die wou het ineens helemaal gaan veranderen. En waarom? Omdat zij zo nodig naar de Hark moet spelen. <tiediging> dat is goed, hè? Wacht even hoor, ik heb nog meer. even kijken, dat hier ongeveer zijn. Ja. Als dat leuk werk is, dan hoef ik niet meer. Ze hadden steeds maar ruzie. Heel naar was dat. Je wist op het laatst gewoon niet meer wat je doen moest. Wat je zeggen moest. Ja, ik zei dus ook maar niks. Iedereen wist van. Ik loop al twintig ja. jaar mee, is het niet langer is. En dan leer je wel dat je je mond moet kunnen houden. Maar soms was het wel spannend, hoor. Ze stonden soms nog tegen elkaar te dekken, terwijl ze op moesten. Nee, dat was die kleed van die toost. Dan moet je even het commentaar van die toneelknecht even horen, Ik heb me rot gelachen. Dan bleven ze schelden. Nou, en ik... Eh, ik moest dus laten bliksen met donderen. Dus ik begon me gewoon vast. Ik zette alles bij het open. Kijk, zo... Oh. Twee tegen elkaar keer ging, hield ik te achterhanden, Maar ik moest dus wel verdomd goed opletten of ze aan hun tekst begonnen. <lacht> dus, die ruzie... Ja, zeg maar, Guss, die feest... ...dat was gemeengoed. Daar wist iedereen van. Ja, ja die Ellen van Hees die wou blijkbaar ook eens een, een behoorlijke rol spelen. <lacht> maar die kans kreeg ze natuurlijk nooit bij het gezelschap. Alleen maar kluchten. Nou, verwacht het publiek het ook van ze, dus daar had die Anton wel gelijk in. Trouwens, Tilly zei er ook nog wat over. Oh ja? Ja, maar ik, ik zou bij God niet weten waar dat nou precies zit. Ik heb het wel opgenomen hoor. Maar, nou, ze zijn zoiets als uh, ze zit altijd maar in de tekst te veranderen. Alsof het er wat toe doet wat je precies zegt. Alsof dus het serieus toeneemt, Dat Dus, dus nee. en als ik het nou zo eens bij elkaar optel, ja. dan is niemand er erg rouwig om, hè? Om die heen. Nee, nee. Oh, nee. Behalve Anton van Eck misschien en die oude Tonkaart. Ja, die van Eck die had ook nogal bonje met haar de laatste tijd. Dus, nou ja, die, dat de, hoeft nog niet te zeggen. De, maar hoe dan ook, ik moet het via die toneelknecht spelen. Mm -hmm. Dat is nou wel duidelijk. Ja. Goed werk, jongens. Prima, prima, prima. Oh, dank je dankjewel. Wat ga je nou verder doen? Ja, weet nog niet precies. Toneeldecors die alles bij elkaar nog geen 10 mil gekost mm -hmm. hebben... en die opgevoerd worden voor 80 mil. Pff, nou, daar zou Karel eventjes van opkijken, hè? Ja, valt op te bewijzen. De vraag is wat hij met de rest van het geld gedaan heeft. Hoezo? Nou... Hij moet het toch ergens gelaten hebben? Ja, uitgegeven, want Ellen van ja, die had zelf een aardig vet inkomen. Met al die reclamespotjes. Nee, nee, nee, ik denk eerder dat hij het ergens oppotte. Hmm. Misschien dat draak daarachter Maar die antwoord is toch niet gek? Als hij dat gedaan heeft, zal hij het heus niet op de bank gezet hebben. Nee, keren. wij zullen zien. Draak. Mens, wat moet je nou weer? Ik zit net lekker tv te kijken, een oude Franse film. Die Anton van Eck. Je zou voor me nakijken of... Oh ge... ja. Nou, een spaarpotje heeft hij niet. Oh. Zijn privébankrekening heeft niks te betekenen. Nee, zo slim zal die heus wel geweest zijn. Maar heb je ook geïnformeerd of hij... Hier heeft hij. Wat, een kluis? Ja, wat anders. Zeg, zitten we met elkaar toch geen grafeltjes op te geven, hè? Die knap heeft een kluis bij de middenstandsbank. Dus toch... Hoor oh, eens even... Zo'n kluisje kan iedereen hebben, dat zegt nog niks. Als je je postregels droog wilt bewaren, dan nu is zo'n kastje. Ik heb er zelf ook een. Ja, ja, logisch. Jij bewaart er je porno in. Zo bang ben je voor je hospitaal. Stom van je. Hm? Medewerking wordt nooit verkregen door dat soort gedrag. Ah. Nou, ik ga je nou hangen, want mijn kreeg komt eindelijk in actie en dat wil ik niet missen. Ja, eh, kijk jij de kunst maar af. Dag. Kluis. Zou mevrouw Van Ektar van weten. Als je het mij vraagt, heeft u er altijd dus als een melkkoetje Want die, die heeft zich dus een beetje bij beetje naar eigen kapitaal begrapt. Ja, door zogenaamde theaterverlies te laten leiden. Nou, een, idee. een rotstreek. Hé, hé, hé, wacht eens eventjes. Er is nog niets bewezen. Dit zijn alleen nog maar veronderstellingen. Ja, dat komt nee, wat, wat, wat hebben we? Geknoei met onkosten. Ja, en een verhouding met een dure tand. Ja, plus een kluis. Ja, ja. Dat met het decor kan lastig van die ontslagen recht zijn. Uit pure lacune. En dat met Ellen van Hees is alleen nog maar uh, een bijkomstigheid. Het hoeft nergens verband mee te houden. En die kluis, nou ja, die kluis. Uh, zoveel mensen hebben een kluis. Mevrouw Gerritsen, u spreekt met het Centraal Belastingkantoor, de Fiscale Inlichting- en Opsporingsdienst. Kunt u ons misschien een inlichting geven? Hoezo? Waar, waar, waar gaat het over? Uw man was boekhouder bij het gezelschap Theater van het Plezier, twee jaar geleden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hij was daar in dienst toen hij overleed. Het is daarmee. Um... Kunt u mij zo in het algemeen zeggen hoe zijn werkomstandigheden daar waren? Ik bedoel, was uw man tevreden met zijn werk in dat dienstverband? Waarom wilt u dat weten? Hij heeft zijn werk altijd uitstekend gedaan. Hij heeft meer gedaan dan hem gevraagd werd. Mevrouw Gertsen, het gaat hier zeker niet om het aandeel van uw man. Wij weten niet beter of uw man was een uitstekend boekhouder en de betrouwbaarheid zelf. Het gaat hier om de omstandigheden waaronder hij moest werken. Waren die naar zijn tevredenheid? Ja, ziet u, wij hebben reden om aan te nemen dat er... Ja, op zijn minst nogal wat zorgigheden hebben plaatsgehaald bij dat gezelschap. Um, wij proberen daar nu enig inzicht in te krijgen. Onmiddellijk nadat uw mans aandeel stopte... ...is het allemaal nogal uh, onoverzichtelijk geworden. Daarom vragen wij ons af... Nou, oh, dat verbaast me niet zo, van die Als Was op het laatst geen manier van werken meer voor een man. Echt niet. Die, uh, die van Eck. Hmm. Dat zal dan wel een artiest zijn voor mijn part, maar... Mijn man heeft hier het werken behoorlijk moeilijk gemaakt. Niets werd behoorlijk bijgehouden. Daar klopt er nooit wat van. En toen hij er nog iedere dag kon zijn, toen viel het nog wel mee... maar nadat hij een paar maanden ziek was geweest... He. Nou ja, laat ik daar maar niet meer over beginnen... Hij, hij was er helemaal boven. Ja, ja, wij krijgen hier ook steeds meer de indruk dat er van het zakelijk beleid niet veel klopte. Administratief gezien tenminste. Maar uh, uw man is dus een tijdje ziek geweest en toen hij terugkwam... Toen uh, was het een chaotische bende. Dat zei hij mijn man, een chaotische bende. Ja, juist. En hij zei ook dat hij er werk van ging maken. Dat hij mevrouw van Eck zou waardpleggen, ja dat, uh, dat weet u misschien niet, maar... Uh... Die mevrouw van Eck, die bekostigt alles met dat gezelschap. Maar ja, voordat het zover was, kreeg hij die uh, hartaanval. Een hartaanval? Ja, op zijn werk. Hij ging s'morgens van huis en... Uh, het is nu alweer zo'n tijd geleden, maar... Uh, het, het kwam als een complete verrassing, weet u. Ik, ik bedoel, hij, uh, hij was helemaal geen hartpatiënt. Ach. Hij topte met zijn maag, dat wel... Nou, ook door de spanning op zijn werk kwam, dat als u het mij vraagt, maar zijn hart. Daar had ik nooit meer stilgestaan. Opeens was hij dood. Hij ging hier gewoon van huis, net als iedere dag. Maar ja, niet meer op de fiets, omdat hij pas ziek geweest was met de tram. En smiddags werd ik gebeld dat hij dood is. Ik Doen me een lol Twee gevallen Bij allebei precies gelijk Hartaanval Terwijl geen van beiden Ooit eerder last van hun hart gehad hebben Nooit eerder klachten Geen hartkloppingen Hartfladderingen Hartkrampen Hartneuroses Hartvervettingen Hartzwartes Niets van dat alles Op een kwaaie dag ineens krak Ja ben ik nou zo achterdochtig of Die boekhouder was een oude man Zijn dus gezondheid was ook niet zo best meer Ja maar Ellen van Hees Was zo gezond als een vis Draak doen we dan lol. Jij moet bevel geven tot een lijkschouwing. Verzin maar een smoes of, of, of zeg maar wat, voor wat voor papier ik moet zorgen. We bedenken wel wat. Verzekeringen of zoiets. Maar die tante mag niet gecremeerd worden... ...voordat we er eens goed bekeken hebben. Van binnen en van buiten. Jij schreeuwt overal meteen mooi. Ik schreeuw niks. Ik wil alleen maar zo'n klein gezellig lijkschouwinkje. Nou, kun je dat dan voor Tera regelen? Laat de dokter alsnog maar eens eventjes naar Elm heftig Hartje kijken. handboek. Mm, even iets nakijken. Wat dan? Eens kijken. De paralysis cordis... doet zich in de eerste plaats voor bij hartpatiënten. Doch ook zonder dat voordien klachten van een hartlijden aanwezig waren. Wat een hartverlamming? Vaak neemt men waar dat onmiddellijk... aan de paralysis cordis iets is vooraf gegaan... dat zware eisen aan het hart heeft gesteld. Het zij een lichamelijke inspanning... Hij zei een sterk psychische aandoening. Waarom zit je dat allemaal te lezen, De meest frequente oorzaak van de paralysis cordis is het hartinfarct. Oh, psychonair sclerose. je ze hier, ja, laat eens kijken. Dat is maar. Hey, tel nou eens eerlijk, waarom wil je dat allemaal weten? Geen domme vragen stellen, ze vertrouwt de hartaanval van Ellen van Hees blijkbaar niet. Hmm. Zeg, wist jij dat hartkloppingen? Dat die veroorzaakt kunnen worden door lichamelijke of geestelijke inspanning, nou heftige klaar? gemoedsbewegingen Wat en geslachtelijke opwinding. Geslachtelijke opwinding? Wat is dat? Ja. Oh. Ik heb weer een Hallo. Wat kom jij doen? Hallo. Ja. ik ook een glas wijn? Schenk jij even voor meneer in, Lydia ja, ja. En? Wat in? Ja, je komt zomaar langs. Waarom niet? Nou, kom nou dat rapport van de lijkschouwer, geef op. Wat denk je? En laat mij nog maar lezen, toen nou. al. Ik zal het je voorlezen. Ik dacht dat ik ook al wijn zou oké. Oh, oh ja. Nou, vooruit, plat horen. Eh. <coughs> uh, bla bla bla bla. Juist, hier. De dood is onmiddellijk ingetreden. door een plotselinge massale bloeding van het hartzakje. Hm? Ja. Dat was het dan. Een massale bloeding van van wat? Waar gaat het over? Wat betekent dat? Nou, kijk jonge dame. Het hartzakje, dat is dus een vlies rondom je hart. dat daarvoor de nodige ruimte zorgt. zodat je hart zich kan verwijden. Verwijden? Ja, zo staat dat hier. Verwijden tijdens de diastolische fase van het hartcontractieritme. Juist, ja, zei ik toch al. Wat staat er nog meer? Nou, een heleboel medische dikdoenerij. Maar waar het op neerkomt is dit. ...dat het eerder genoemde hartzakje volliep... ...zodat die noodzakelijke ruimte er niet meer was. Waardoor het hart zich niet meer kon verwijden. Precies. En dat leidde tot haar acute dood. Mm. Zo. Niet een hartzakje vol. Zijn je interessant? Ja. Met bloed. Niet veel over ons. 200 cc was genoeg. Een, een, een bodempje, zeg maar. Subtiel, hè? Reuze subtiel. Maar hoe kwam dat? Luister naar de meester. Eh, uh, meestal komt zoiets door een perforatie van de wand van uh, de, de linker ten gevolge van weefselversterf, oh. snap je? Nou juist, ik zie het voor me, weefselversterf. Ja, denk maar aan een hartinfarct. Ja, maar in dit speciale geval? Nou ja, het kan ook ontstaan door het barsten van een, uh, nou ja, dat, dat, dat leidt te ver, hè. In dit geval werd het veroorzaakt door, door een penetrerende verwonding. Ja, dat zei ik je toch. Wat betekent dat? Een steek of een prik. Oh. Ja, maar... Dat moeten ze dan toch meteen... Moeten ze toch het gezien hebben meteen? Nee. Niet als zoiets gebeurt met een heel dun en scherp voorwerp. Dan sluit de wond zich zo weer. Je ziet dan geen bloed. Maar evengoed loopt dat hartzakje vol. Via dat kleine gaatje. Haha. is een keurige methode, moet ik zeggen. Dus het was een moord. Ja. Ja, had je dat niet meteen begrepen? Zou ik één keer een gewoon zaakje mogen opknappen? Maar nee hoor, moord. En wat voor een moord? <laughs> een hele knappe hoor, dat wel. Niemand heeft iets in de gaten gehad. Unieke methode. De bloeding blijft inwendig en iedereen denkt aan een hartverlamming. Ja, dat is het dan ook. Alleen, wel bewust veroorzaakt. Echt, perfecte moord. Hoe kom je op zoiets? Ja, om zoiets te bedenken en uit te voeren. Ja. Lijkt me er nog niet zo gemakkelijk... Je moet op maar verdomd goed de hoogte zijn lijken. Ja en of? En dat betekent dus dat wij de moordenaar juist daarop kunnen pakken. Mm -hmm. Wie was er ter plaatse en... wie kan van zo'n bijzondere techniek gebruik hebben gemaakt? Ja, vergeet het motief niet. Een motief hadden ze bijna allemaal? Die elf van is blijkt nog niet bepaald erg vermint te zijn kom, geweest. Kom, kom, kom. Een hekel aan iemand hebben dus nog geen reden voor moord. <kwijnt> Trouwens, over het motief, dat zou ik me maar niet al te druk over maken. Daar komt vanzelf wel tevoorschijn. Nee, die methode... Dat vind ik iets om op door te gaan, wat jij draagt? Ja, He? in dit geval wel. Rut, kom jij daar weer staan? Oh, die... let op. Nee, nee, dankjewel. Recht voor me. Ja, zo, draai om. Zeg, eh, jij bent aardig Kom, maat. Ga een beetje rechtop staan. Zo beter. Zeker afgekeurd voor de militaire dienst, voor die rug van je. Uh, Sta op, joh. Ja, niks hoor. S5 kan niet tegen hem commanderen. Uh. Nou, eens kijken. Euh, zeg, euh, kan je trekken? dat hemd niet even uittrekken? Dat ja, wordt het nog gezellig ook. Met een naald. Een lange, dunne naald. Zo moet het gebeurd zijn. Denk jij ook niet, Raad? Schiet nou eens op met dat hemd. <coughs> ja, zo. Uit. Nou, kom dan maar weer hier staan, onder het licht. Pas op. Het traint ook fout, Maat. Het is vast leuk om vlot bolle spieren van te krijgen wat jij doet... ...maar als je er ooit mee stopt, dan zakt dat hele zaakje zo in elkaar. Oh maar... Nee, echt. Er gaat de hele boel erbij aan, als slapper slappe was. Mm. Die heb er nooit voor gewaarschuwd? Mooie trainingspartner ben jij, Tira, dat je die jongen zo zo gang laat gaan. Met een naald. Wie komt er nou op zoiets? Een vrouw natuurlijk. Mm. Seksist? Ik snap er geen pest van. Hoe, hoe loopt dat nou ook alweer? Hier moeten toch de grote hartspieren even zitten. Ja. Weet jij het, hier? Hm? Bij een vrouw loopt het anders, geloof ik. Oh ja? Yeah? Zit we zien, dan? Uh, uit bij de hand. Uh, wat zit hier eigenlijk? <laughs> Doe het even. Laat dat, kan ik niet doen, <laughs> <laughs> uh, wat, wat zegt dat rapport precies? Ja, dat is allemaal medisch geloof. Latijn ook nog, je kent die gasten. Als het moeilijk kunnen doen, dan zullen het huis niet laten. Hier, wacht eens even, ik heb ergens een encyclopedie gekregen. Weet jij wat een uh, pectus carinatum excaratum is? Uh, laat me niet lachen. zeg niet om het een of andere, maar kan ik bij hen weer aantrekken? Of willen jullie nog even genieten? Als ik jou was, dan zou Thomas daar een kraker gaan met die vrucht van je. Uh, wat? Een kraker? Zo'n moderne therapeut. Therapeut heet jullie. Van het alternatieve soort, weet je wel. Die zet met zijn blote handen zo'n krom gaatje zo wat je zegt. Dank. Heb je? Wisten jullie dat wij de hogere vertebraten behoren? Meen je dat nou? Hm? Dat misschien moest ik maar eens wat gaan doen aan je rug. Ik krijg soms van die rare steken hier. Hm, dat is al best ja. Ja. Ja, maar jij weet wel wat het van komt. Het <laughs> lukt toch niet zo, man. Het moet in de pauze gebeurd zijn, dat is wel duidelijk, hè? Dus, wie zaten er allemaal in de kantine? En vooral, wie niet? Ja. Nou, moet je horen. Die oude Tonkassen liepen te zoeken, dus die kan je afschrijven. Naïef. Ja. Dat is me nogal een alibi, maar goed. Wij, die in de kantine zaten, kunnen het niet gedaan hebben Als ze tenminste regelrecht van de kantine naar het toneel zijn gegaan Die schat van een toekasten die kan het echt niet gedaan hebben Dat is zo'n chique man, vind ik Precies het type gentleman moordenaar Nee, nee hoor Weet je, die kleine dikke? die wie? heeft het gedaan Die kleine dikke, dat is zo'n enge, ja echt om van te heren nou, Ja, nee, ja. dat zeker niet gedaan Ja, nou, dat wou ik niet zeggen Oh, niet Nee maar waarom niet? Omdat dat te veel voor de hand ligt, zeker Nou goed, wie dan wel? Nou, draak het is nu een officiële politiezaak geworden, hè, neem ik aan. Reken maar. Op dit moment wordt haar flat onderzocht. Niet dat ze iets bruikbaars zullen vinden, denk ik, maar... Ik wil wat plakboeken zien. Alle acteurs hebben plakboeken, heb ik me laten vertellen. Dat kan ik wel voor je regelen. Wist je trouwens dat die Ellen van Hees vroeger helemaal geen blijdplaktrice was... Dat jaar in het serieuze repertoire, klassiek. Nou weet je zeker wel hoe de nieuwste klassieke tragedie heet. Oi, die poet. <lacht> nou, wat hoor ik nou? Sinds wanneer heb jij verstand van toneel? Ja, mijn hospita. Oh? Die gaat iedere week. Heeft een abonnement. Oh, dan ging ze zeker op die avond dat jij met Paul ging stappen. <lacht> Waar is die trouwens gebleven? Oh. Die wou weer naar de zee kijken. Jullie hebben toch in bonje? Nee hoor. En op deze manier zorgen we dat we dat niet krijgen, ook vrijheid, blijheid. Maar ze, uh, wat Ellen van Hees betreft, die moet intussen toch een beetje spijt van de grote overstap naar de klucht gekregen hebben. Ja, alles wijst op tenminste op dat zij een aantal van Eck grote oneenigheid hadden over dat nieuwe repertoire. Wou ja, ze het theater van het plezier de serieuze kant op sturen? Ja, zoiets, ja. En het schijnt dat ze ook heel wat in de melk te brokkelen had, dus... Uh... Dus wat? Jij ruikt ook lont, hè? Eh... Uh... Een vrouw die zoveel jaren je maîtresse is geweest, die, die weet een heleboel van je af. Precies. Dingen die je er liever nooit verteld zou hebben, achteraf. Hm. Want die ze misschien tegen je zou kunnen gebruiken als je haar dat ze niet geeft. Juist. Juist. Dat is voorlopig. Maar, nou, nog te bewijzen, dan hangt het. Daar zorg ik wel voor. Oh, arme Karel, nou zeg. Die heeft zich wel in een wespen net gestoken. Zie, ja. wat gaan jullie hard van stapelen. Dus jullie denken dat Ander van ik het zelf gedaan heeft. Ja, maar die twee die waren ontzettend dicht met elkaar hoor. Je vermoordt toch zomaar niet je rechts. Oh, dat gebeurt anders vrij regelmatig, kind. Wees je geen klant? Hè? Ja, maar... Je kent het gezegde toch wel? Liefde en haat, dat zijn twee kanten van één en dezelfde medaille. Oké, okay, raak. zo schieten wij lekker op. Ja. Het motief hebben we. En gelegenheid heeft hij vast ook wel gehad. Hij was de enige die Elms kleedkamer in en uit kon lopen. Behalve die oude. Ja, die, die hadden we afgezet. Nou, maar die kleed de toos. Ja. Ja. Ah. Mm. ja. Dan pak ik jullie. Nee, die toos, die vergaat jullie toch mooi eventjes. Dat mens kan het ook gedaan hebben. Mm. Ja. Die kon aan elf de helft van zijn lijf zitten zonder dat het mm. opviel. Mm. Ja, als kleedster. Ik bedoel, je moet toch maar verdomd dicht bij iemand kunnen komen... om zo'n naald precies in dat ene plekje te kunnen steken. Anton van Eck kon dat ook, achter minnaar. Maar je hebt gelijk, die, die toos zou het even goed gedaan kunnen hebben. Ja. Met een hoedenspeltreken. Nee, die in de kranten staan. Hoort met een hoedespel. Maar, maar... Toos heeft, ja, zover ik weet hoor, geen motief. En bovendien, het kardinale punt zou, zou Toos... Hè? Zou Toos nog zoveel kennis van het menselijk lichaam hebben? Oh. Je moet toch maar precies weten waar je moet steken. Ja, dat is de hamvraag in deze moordzaak. Wie van dat gezelschap weet zoveel van het menselijk lichaam af... dat hij op die manier een bijna volmaakte moord kon plegen? En, en nog wat, jongens. Hebben jullie er eigenlijk alles weer stilgestaan dat die dat die houden, hè? ...ook op die manier vermoord moet zijn. Mm -hmm. Ja, natuurlijk. Dat is waar, hoor. Ja. ja, maar dat kan is nooit gedaan hebben. Ik bedoel, anders hadden wel heel intiem met die monden. Ja, zelfs, zelfs dat wil ik niet uitsluiten hoor. Als ik jouw verhaal over al de scharreltjes in de kleedkamer geloven moet. Maar alweer geen motief. Terwijl Anton van Eck ook in dat geval natuurlijk een pracht van een motief had. ja. Die boekhouder zou immers geen genoegen nemen met de chaotische bende waarin hij de zaken terugvond. Hij eh, dreigde met mevrouw Van Eck te gaan praten. Uh, hoe weet je dat nou? Hier? Hmm, heeft zijn weduwe allemaal aan de opsporingsdienst van de Rijksbelastingen verteld? Ja, Werd ja. <laughs> ze ineens erop opgedaan? Ja, na twee jaar. Ze kreeg een vriendelijke, maar zakelijke dame aan de lijst. Oh, ja. Ja. Ja, ja. En waarom zou je zo iemand dan geen antwoord geven? Ja. Dat ja, zijn de mensen toch goed geloven? Ja, nou ja, dus, dat klopt dan ook allemaal. Voor die Anton van ik begin het er lelijk uit te zien we Hebben we nou wel genoeg om hem op te pakken Nee, nee, nee, nee hoor, nee, nog niet Niet doen hoor Ik oh. wil eerst uitzoeken of hij die unieke methode wel bedacht kan hebben Dat maakt die aanklacht pas echt steekhoudend Heeft hij de nodige medische achtergrond Maar dat lukt me alleen als meneer nog nergens op verdacht is Dus, dus doe alsjeblieft, geef hem nog even de tijd draag En als hij oh, lont ruikt die... en er vandoor gaat Nou, oh, oh. laat die kluis van hem er maar alvast verzegelen Dan komt hij echt niet ver hoor ik maak me sterk dat daar een aardige spaarpot in opgeborgen zit. Ho, ho, ho. Al die zogenaamde verliezen. Nou, die was van plan zijn lieve echtgenoten helemaal leeg te pompen. Geloof ah. mij nou maar hoor. En dan van het te scheiden. <tie> Draak. Luister eens, je gaat het niet voor me verpesten hoor je. Hmm. Ik wil dit zaakje eerst piepfijn rondmaken. En dan krijg je hem van me. ingepakt en al, Met motief en gelegenheid en mogelijkheid. Zoals het hoort. Het waarom, waarmee en wanneer. Alles op een rijtje. Mijn vorige zaak hè. De moord op Willink, daar hoor ik bar weinig meer van. Mevrouw Willink speelt nog steeds de rijke weduwe in Roermond, terwijl wij verdomme weten dat zij achter de moord op de man zat. Oké, oké, oké. Je hoeft me niks uit te leggen. Jullie kunnen er niks maken zonder bewijzen, maar nu heb ik een zaak die helemaal rond is, dus laat me. Verpest het niet voor me. Hoeveel dagen heb je nodig? Misschien maar één. Ik heb al een plannetje, zie je. Maar dat is beloofd, hè? Geen openbaarheid. Geen arrestaties tot ik het start zijn geef. Beloofd, Draag? Oké, okay, beloofd. Mag ik daarna nog wat wijn? Uh. Zeg het maar. Zeg, wat gebeurt er in Zeemersnaam allemaal? Met wie spreek ik? Ben jij dat, Karel? Ja, ja, nou, ik ben hier in het theater. Weet je waarom? Ik ben hier naartoe geroepen omdat de hele boel op zijn kop staat. Nou. Overal politie. Nou. Willy Schreiner hebben ze gearresteerd. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Wat zeg je me nou? Is daar politie ja. in het theater. Ja, het theater? Wacht eens even. domme draag, wat heeft dat nou weer te betekenen? Ik weet van niks. Uh, uh, Karel, ja? wat moet de politie daar? En waarvoor hebben ze Willy Schreiner gearresteerd? Ja, nou, waarvoor, waarvoor? Voor die zogenaamde moord. Waarvoor anders? Moord? Op Ellen van Hees weet jij daar nergens van. Ze beweren dat ze vermoord is. De idiote, die idee. Karel, Karel, vertel dat nou allemaal nog eens. Hey jongens, even stil, kom. Uh, maar nu langzaam nou, en duidelijk. Uh, uh, begrijp ik je goed? Wordt Willy Schreiner op dit moment opgepakt? Uh, op verdenking van moord? Moord op Ellen van Hees? Ja, je moet weten, Karel. Op dit moment zit hiernaast de, de politieinspecteur die deze zaak behandelt. En van een arrestatie weet hij niets ah, af. Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is toch belachelijk? Dat is me ook wat moois. En, en jij, hè? Jij zou discreet te werk gaan. Wacht even, wacht even. Heeft die moord dan wat met mijn opdracht te maken? Eh, uh, nou, nou ja, om, om eerlijk te zijn, dat heb ik wel meteen aangenomen. Maar misschien ben ik daarin dan wat te voorbaren geweest. <laughs> ja. Nou, sorry als je dan nergens wat van weet. Maar wat is er dan in hemelsnaam gebeurd? Tera. Nou. Ik stel voor dat je onmiddellijk hierheen komt met die inspecteur. Want het is zo echt gek voor woorden. Willy schrijnen die zo Allen vermoord hebben. Uh, uh, kom gauw, wil je toch? Ja, wacht even. Nog één vraag. Om die moord te kunnen bekennen. Uh, daarvoor moest Willy toch eerst weten dat er iemand verdacht werd van moord. Uh, ja. Ook niet soms? Nee, heeft hij dat zomaar uit eigen beweging gedaan? Ah, nee, nee, natuurlijk niet. Uh, nee, het schijnt dat iemand het theater gebeld heeft, mm -hmm. om, uh, omdat ze de flat van Ellen van Hees overhoop aan het halen waren, ja. de politie dus. nou. En nou, uh, de een of andere sensatiejournalist moet toen lont hebben, je begrijpt hem wel het welbekende ochtendbad. Ja, ja, ja. En uh, die kreeg toevallig Willy schrijner aan de lijn. En ja, ik ben er dus niet bij geweest, maar Willy schijnt meteen door de kriegen te zijn gegaan. Nou, het zal morgen op de voorpagina staan, ik zie de vette koppel voor me. <laughs> Nou, kom alsjeblieft zo snel mogelijk en neem die inspecteur mee. Ik wil weten hoe we Willy zo snel mogelijk weer op vrije voeten krijgen. Dat, het is toch te gek voor woorden? Ellen had toch gewoon een hartverlamming. Wat die mensen zich nog in het hoofd halen. Dat is toch belachelijk. Nou, kom gauw alsjeblieft. Meteen, dan. tot zo. Ach, zijn jullie daar? Nou, ik kom mevrouw gauw zitten. Uh, mag ik me even voorstellen? Karel Terbré. George. Aangenaam. Dit is uh, Anton van Eck, de directeur van het gezelschap. George. Aangenaam. Nou. U bent van de politie, heb ik begrepen. Ik heb natuurlijk meteen aan Karl gevraagd om de verdediging van die arme Willy op zich te nemen. U moet hem onmiddellijk vrijlaten. Willy in de gevangenis, ik, ik, ik moet daar niet aan denken. Nee. Meneer Van Eck. Moordenaars worden niet op verzoek vrijgelaten Noemt u hem toch niet zo Het is vast allemaal een vergissing Dat, dat moet toch man. Inspecteur, ik maak bezwaar tegen het woord eens Even heren, laten we er niet omheen draaien Die meneer Schrijner heeft bekend Ja toch? Nou, dan staat het mij vrij hem een moordenaar te noemen En hem vrijlaten op verzoek Dat kunt u maar beter vergeten voor een onderwerp. Ja, nee, maar... Ja, het is waar dat Willy bekend heeft, maar u kent Willy niet. Hij, hij is erg impulsief. Dat hoor je wel vaker, Van vermoordenaars. Willy was in de war, hopeloos in de war. Ik, ik, ik weet wel zeker, met een goede advocaat... Karl is gelukkig een goede advocaat. Een betere verdediger zal hij niet kunnen krijgen. Jij moet hem verdedigen, Karl. Dank je wel. Mag ik u iets vragen, meneer Van Eyck? Eh... Uh... U denkt wel wat erg ver vooruit. Het komt misschien helemaal niet tot een rechtszaak. Ik bedoel, morgen kan die bekend alweer ingetrokken worden. Oh, oh ja. En natuurlijk. U zegt zelf dat die meneer Schrijder erg in de war was. En ik neem aan dat u van zijn onschuld overtuigd bent. Of niet, meneer Van Eck? Ja, ja, natuurlijk. Hoewel... Uh... Hoewel? Want ja, hoe zal ik het zeggen? Ik wil niet dat mijn woorden een verkeerd licht op Willy kunnen werpen. Willy is namelijk een, een echte schat. En, maar ja, hij kan soms erg moeilijk zijn. Heel erg moeilijk. En ja, af en toe als hij van die buien had. Buien? Wat voor buien? Ja, hij, hij kon soms zo somber en zo driftig zijn. Mm -hmm. Ja, dan, dan was hij echt mm -hmm. heel onredelijk. Ja, u moet weten, ik heb Willy in mijn gezelschap opgenomen omdat, nou ja, eigenlijk een beetje uit medelijden. Niet dat ik hem dat ooit heb laten merken, natuurlijk niet. Stel je voor. Maar in vertrouwen, zo is het dus wel. Willy kon nergens meer terecht. Ja. Stond hem zo te zeggen op straat. En geloof me, dat, dat is werkelijk zo'n misère voor iemand die altijd in het vak heeft gezeten. Ik bedoel, als je nooit meer het voetlicht aan ziet gaan. Ja, redelijkerwijs mag ik zeggen dat voor Willy het doek eigenlijk al gevallen was. Voor goed. Maar Ja, dat kwam vooral door die onredelijke buien van hem. Dan valt er niet met hem te werken. Maar dat wist ik toen nog niet. Alsof. En die avond, die avond van de moord, had hij toen ook zo'n bui? Ja, kijk, ik, ik wil niets in jullie nadeel zeggen. Niets dat belastend voor hem zou kunnen zijn. <kwijnt> maar hij was die avond echt erger dan ooit. Totaal onmogelijk. Ja, hij leek wel, maar ja, bezetend. Mm. Meneer van Eck, Was u niet verschrikkelijk verrast Toen u hoorde dat het geen hartverlamming was Maar een moord oh, ja, Natuurlijk, totaal overdonderd was ik Wat zeg ik, ik ben er nog ondersteboven van De Eerste schok van Ellen's dood Zo onverwacht En nu Een klap is het, wilt u dat geloven Een vernietigende klap Ook voor mijn gezelschap doen we dit ooit te ja, maar Anton, je, je gelooft toch niet dat het een moord was. Kom daar toch, Anton. Dit moet allemaal op een vergissing berusten. daar ben ik zeker van. Uh, moorden? Wie zou Ellen willen vermoorden? En dan wil Nee, echt, we moeten ons echt niet dat ermee slepen. Uh, de politie maakt zich belachelijk, dat is alles. De politie, ja, dat meen ik oprecht, meneer. Belachelijk. En ik verwacht dan ook een openlijk en formeel excuus van de politie... als deze kwestie helemaal opgelost is. Dus daar staat ik op. Excuses? Ja. Voor ons? Voor wat? Wij hebben ministerialen niet in staat van beschuldiging gesteld. Ga schijnt hij zelf gedaan te hebben. ...toen hij bij de hand een journalist hier naartoe voor inlichtingen. Dat een van onze mensen zijn mond voorbij gepraat heeft, dat betreur ik zeer. Daar zullen ook heus maatregelen op volgen. Maar voordat ik dat ga verexcuseren, meneer... ...wil ik eerst weten wat er precies gezegd is. Die journalisten, die kunnen soms wel een mug en olifant maken. Ze proberen maar wat, maar ja... ach zo'n Willy Schrijner daarop reageert met me meteen te bekennen... Ja, goed, goed, goed, goed, Dat geef ja. ik toe bij nadere verschouwing... ...dat we uh, de politie bij bevoerlijk kunnen nemen. Maar in ernst, niemand van ons, we hier toch zitten... ...gelooft serieus aan een moord... Ofwel. Of jij, Anton. Ik, ik weet echt niet meer wat ik ervan denk, moet, Karl. Ik moet dan dat idee nog helemaal bellen. Maar als de politie het zegt... Wij zeggen niets. Wij hebben het tot nog toe met geen enkel woord over een moord gehad. De pers, ja. Straks staan de kranten er vol van, maar wij... Ja, jij, jij, Anton. Jij leek de mogelijkheid ervan zo even bijna serieus een overweging te nemen. Ik probeer reëel tegenover de mogelijkheid te staan. Ten slotte, een feit is dat jullie bekend heeft... Ja. Hoe absurd het ook in onze oren mag klinken, Carl. Daar kunnen wij toch niet omheen. En volgens meneer Van Eyck getroeg hij zich die avond behoorlijk verdacht. Niet waar, meneer Van Eyck? Nee, nee, die Verdacht, dat heb ik niet gezegd. Vreemd, hij deed Vreemd. Ja. <recuperative Latvij thumbs mundtant> ja, nou, dat mag ik toch wel zeggen. Zonder nee, deemd... Anton? Misschien is het wel beter als niemand van te op zich verder over deze kwestie uitlaat. Ook jij niet. Tot ik met jullie gesproken Nee, ik wens hierover niet te discussiëren. Ik sta erop dat jullie allemaal vanaf nu je van ieder commentaar op deze zaak onthoudt. Kan het daar breken, Anton? Nee, maar hoe durf je om mij in mijn eigen theater aan te brengen? Hoe houd je het in je hoofd? Als juridisch adviseur heb ik daar het recht op. En trouwens, op de plicht heb ik dat Met dat soort commentaar zou je alles voor die arme Willi nog erger kunnen maken. Ja, ik weet wel dat jij het niet zo bedoelt, Anton. Maar moet je dicht, vanaf nu, tegen de pers en tegen de politie. Laat mij die zaak met erg afhandelen. Ja, afgesproken. Zoals je wilt, Carl. Maar weet wel, ik zal dit niet gauw vergeten. Ja, ja ik groet u. Goedavond. Karel, en je lijkt zo'n lammetje. Ik vrees dat Anton van Ekvoort dan geen huisvriend meer is. Ja, nou, misselijk vind ik het. Alleen maar omdat hij zichzelf zo zo... ...zo graag goed praten. Geloof ja. me meneer... ...dat zoekt toch echt helemaal nergens op... ...dat, dat, dat wat hij van Witty vertelde. Je mag daar echt geen rekening mee houden. Je hoeft je nergens zorgen over te maken, Karel. Inspecteur Joris is hier namelijk helemaal niet het hoogte van zijn functie. Dit is een vrije avond. Pardon? Hij is meegekomen om mij te helpen. Want, al kun jij dat niet weten... ...deze kwestie heeft wel met mijn opdracht te maken. Door mijn toedoen... werd Ellen van Heester flat onderzocht. Wat? Maar waar, waarom dan? J jij gelooft toch niet dat... dat... Ja, Karel... Weet je maar schrap. Ellen van Hees werd inderdaad vermoord. We hebben daar de bewijzen van. Wat verschrikkelijk. Nee, zeg even niets. Laten we dit even verwerken. Dus. Nee, wacht even, wacht even. Ach. Dat Ellen van Hees vermoord is, dat is zeker. Maar of die Willy Schrijner het gedaan heeft. Jij en ik, Karel, moesten maar eens met hem gaan praten. Inspecteur Joris hier is gelukkig een goede vriend van me... ...die zorgt wel dat wij toestemming krijgen voor een bezoekje. Vannacht nog. Nou, vannacht nog? Ja, ja. Dat zal zo makkelijk niet gaan. Ja, natuurlijk heeft meneer de Breed het recht... ...als advocaat de verdachte tijdens het vorige heeft te bezoeken, maar... Eh... Ja, luister jij eens even heel goed naar moeders... ...die huftigs van jouw afdeling hebben hun mond voorbij gepraat... ...terwijl jij nog zo beloofd had dat alles geheim zou blijven. Ja, maar, maar wacht even. Dat gebeurde vanochtend al. En trouwens, daar was ik niet eens bij en dat weet je best. En het valt onder jouw verantwoording. En dus, oude Draak, ga ik jou daarop pakken. Als jij niet zorgt dat wij vannacht nog met die arme Willy Schrijner kunnen praten. <laughs> die thea. En hoe wou je mij dan wel pakken? Makkelijk Makkelijkzaam. Karel meer opjutte dat hij er een officiële aanklacht tot smaak van moet maken. Tegen dat ochtendblad. Hm? Maar ook tegen jouw gabbertjes. De heren informanten. En zorgen dat ze met naam en toenaam in de pers genoemd worden. Het, wat gebeurt er hier Zo. Ja. Waar heb je het over? Dit, dit is toch... Dit kan echt niet, Tera. Dit, dit is gewoon chantage. Reken maar. Nou, Draak, wat doe je? Nee, is ik, ik denk er niet aan. Ah, ah. Meneer de Brey heeft gelijk. Ik kan mij als inspecteur van politie echt niet laten dwingen. Zeker niet door de eerste de beste amateurdetectives. Maar weet je wat? Als jij belooft dat er eerdaags een gezellig neetje tegenover staat... ...dan zal ik nog eens zien wat ik doen kan. <lacht> <lacht> Dit was het twaalfde deel van De Draak, BB en de Onderwereld, Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Vera werd gespeeld door Henry Orry... ...Lydia door Gerry Mantel... Ruth door Olaf Wijnands... ...en Joris door Hans Hoekman. Toos was Maria Lindes... ...Ton Karsen Frans Somers... ...Jimmy... Kees van Ooyen en Willy Schrijner, Tries Krijn. Van Gerpsen werd gespeeld door Willy Bril, Karel door Hans Veerman en Anton van Eck door Paul van der Leyen. Regie op Luckler.